Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Heeft ons land miljoenen coronavaccins laten liggen? Dat vragen sommige Kamerleden zich af. Vorig jaar vroeg een van de fabrikanten aan premier Rutte of het kabinet 10 miljoen euro wilde investeren. Daar werd niks mee gedaan en daarom zijn we misschien miljoenen vaccins misgelopen. PVV-leider Geert Wilders wil van het kabinet weten hoe het zit. Er valt heel wat uit te leggen aan de burger, aan de mensen in de ziekenhuizen... aan het verplegend personeel, aan al die ondernemers... die hun winkels en hun restaurants nog gesloten moeten houden. Allemaal, omdat het kabinet zijn zaakjes niet op orde heeft... en omdat ze dit soort aanbiedingen gewoon niets mee hebben gedaan. Nou, het zit volgens demissionair minister De Jonge iets anders in elkaar. Hij zegt dat Nederland meteen heeft gereageerd, maar dat het toen al niet meer nodig was... De politie in Londen heeft volgens de inspectie geen fouten gemaakt tijdens een waken voor Sarah Everard. Eerder deze maand kwamen honderden mensen bijeen om de vermoorde vrouw van 33 te herdenken. Agenten maakten een einde aan die dienst omdat er geen afstand werd gehouden. Het ging er hard aan toe. Veel mensen vonden het veel te heftig, maar volgens de inspectie is er eerst geprobeerd om de bijeenkomst rustig te beëindigen. De politieoptreden lag extra gevoelig omdat de verdachte in de zaak van Sarah Everard een politieman is. Een imam uit Den Haag moet een boete van 675 euro betalen omdat hij moslims van een andere islamitische stroming tijdens een dienst varkens noemde. Volgens mens, sommige mensen voelden zich gekwetst en deden daarom achteraf aangifte. Volgens de rechters zijn de uitspraken van de imam onnodig kwetsend geweest. En Juventus keeper Gianluigi Buffon is geschorst voor godslastering. Eind vorig jaar schold hij een teamgenoot tijdens een wedstrijd de huid vol. Eerst kreeg hij alleen maar een boete. Maar in hoger beroep is daar dus een schorsing aan toegevoegd. Volgens RTL Nieuws worden er dit jaar meer spelers dan ooit geschorst voor godslastering. In de lege stadions is goed te horen wat er allemaal geschreeuwd wordt. Je krijgt het weer nog. Er is bijna geen bewolking. Het blijft vanavond nog best even lekker. Morgen eigenlijk een herhaling van vandaag. Het is droog. Er is veel zon. Het wordt 19 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog steeds viel op de A5 richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 4 kilometer door een ongeluk. Extra reistijd is een kwartiertje. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Vullekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator... oftewel uw muzikale gastheer voor dit programma. Zoals je in de achtergrond hoort en kenners hebben het ongetwijfeld herkend... dit is het nummer Along Came Betty van de zeer beroemde LP Monin van Art Blakey. En de Jazz Messengers. En uh, naast Benny Golson op de sax die je zojuist hoorde... Uh, hoorde u Lee Morgan op trompet. Bobby Timmons op piano. Bobby Timmons, die natuurlijk het nummer Monin geschreven had. Op instigatie van Benny Golson. Uh, Bobby Timmons, die pielde af en toe tussen opnamen door met dat kleine themaatje... En Benny Golsen zei, joh, daar moet je een echt nummer van schrijven. En de rest is history. En zo ontstond het beroemde nummer Monin, wat ook de titel van deze LP was. In de groep zat nog Jimmy Merritt op bas en natuurlijk Art Blakey op drums. Het werd weer opgenomen in Hackensack, New Jersey, bij Rudy van Gelder... op 30 oktober 1958. En dat nummer met die bekende drumroll van Art Blakey was... Along Came Betty. Tijd weer uh, in het tweede uur... ook voor vokaal... in combinatie met tenorsaks. We gaan luisteren naar Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, de zangeres... wordt begeleid door Herbie Mann op fluit... Clifford Brown op trompet... en Paul Kinschett op tenorsaks. Jimmy Jones piano... Joe Benjamin, Bas en Roy Haynes. Drums. Het is een opname uit 1955... Op deze LP speelt ook nog een orkest af en toe mee. We gaan luisteren naar You're Not The Kind. A song and a dance, you're a symphony. I thought that you never would doubt me, but I'm telling you, you'd be much better off without me. You're just the kind of a boy who would always play fair. I'm just the kind of a girl. So hard to let you go But it's only because I know that De tweede keer Stanley Turrentine als solist. Uh, en uh, in het eerste uur draaide ik Misty van hem... met uh, Gene Harris. Uh, Gene Harris op piano begeleidt hem weer. Maar de sidemen uh, zijn gewisseld uh, op deze cd. De cd genaamd Stanley Turrentine with the three sounds. Uh, Andrew Simpkins op bas en Bill Dowdy op drums. En het is weer een opname in de Van Gelder Studios in New Jersey... Uh, Kijkend toen ik deze uitzending weer zat samen te stellen... trof het me weer hoe ontzettend veel opnames er toch... door die briljante sound engineer Rudy van Gelder zijn gemaakt. Met name in de jaren 50 en 60. Oké, okay, genoeg gepraat. We gaan luisteren naar Stanley Turntine tenor sax, Willow Weep For Me. En ook dit nummer moet ik zachtjes uh, een beetje wegdraaien. Want Stanley Turntine en Gene Harris zijn in totaal zo'n 10 minuten met dit nummer bezig. Uh, prachtig nummer, maar 10 minuten past natuurlijk niet in een radio-uitzending. Vandaar dat uh, we deze langzaam wegveden. En doorgaan naar het volgende nummer. En het volgende nummer daarvoor staat klaar: zangeres Stacey Kent. Stacy Kent wordt begeleid door John Pierce op piano, Jim Tomlinson op tenorsax. Daar hebben we weer de tenorsax die vanochtend in het zonnetje staat. Uh, Colin Oaks, uh, Oaksley op gitaar, David Green op bass en Steve Brown op drums. Het is een. of uh, Jeff Hamilton ziet hier op drums. Het is Premium Records 19 oktober 2004. De CD heet Collection. En het nummer wat Stacy nu gaat zingen. Het uh, is The lovely The night is young, the skies are clear. And if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental so my head. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear mother nature murmuring low.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 It's plain You won my heart And I lost my brain It's delightful It's delicious It's lovely Life seems so sweet That we decide It's in the bag To get unified It's delightful It's delicious It's de lovely See the crowd In that church See the proud and Persianist, Birch Get the sweet tune Of the organ Sealing our doom There goes the groom Boom How they cheer And how they smile As we go galloping Down the aisle Met InstaLux, it's the lovely. Ja, en dat was Stacey Kent met It's the Lovely. En uh, u hoorde Jim Tomlinson op Sax. Weer even tijd voor muziek van eigen bodem. Uh, ik uh, ontmoette hem uh, als luisteraar voor de eerste keer een paar jaar geleden... in de Krocht bij uh, Jazz in Zandvoort. Ik heb het over de saxofonist, in dit geval Sax Tom Beek... Tom Beek die bracht in 2018 een nieuwe cd uit... Forever and the Day... waar hij begeleid wordt door Karel Boulet op piano... en Fender Rhodes en synthesizers. Ook die hebben we vaak in de krocht gezien. Tim Lammendijk op gitaar. Udo Pannekeet op bas. En Marcel Seriessen op drums en percussie. We gaan luisteren naar een eigen compositie. Montmartre. en dat was Tom Beek met Montmartre. Uh, in een uitzending die gaat over tenorsaks... mag Stan Getz natuurlijk niet ontbreken... En als je Stan Getz zegt, dan zullen veel mensen zeggen... Hey, Astro Gilberto en Joao Gilberto. Uh, die uh, combinatie die heb ik vorige maand gedraaid. Dus ik heb nu eens voor wat anders uh, gekozen. Namelijk een opname uit 1955... geproduceerd door Norman Granz, opgenomen in Los Angeles. En daar is de combinatie gemaakt tussen Stan Getz en Lionel Hamilton... Dus we gaan luisteren naar hem op tenor. Lionel natuurlijk op vibrafoon. Leroy Vinegar op bas. En de bekende West Coast drummer Shelly Man op drums. De LP heette Hemp en Gats. En het nummer waar we naar gaan luisteren is genaamd Headache. <tied> Was uh, Stengats, ware Stengats met Lionel Hampton. Weer eens even een ander klankje dan uh, de bekende Stengats met zijn Zuid-Amerikaanse vrienden. Uh, in het eerste uur zei ik het al: uh, Rita Reis komt terug in uur twee. Uh, in het eerste uur werd ze begeleid door haar eigen Wessel-Ilke-combo. Maar uh, Rita werd al heel vroeg opgemerkt, ook door. Amerikaanse producers, uh, in 55, 1955, waar praten we over, kwam de directeur van platenmaatschappij Columbia naar Nederland en die hoorde Rita zingen in de Serezade. Zij woonde daar met haar man ...Wesse Ilke boven de winkel, zeg maar, uh, in Amsterdam. En hij was echt super onder de indruk van die jonge Nederlandse jazzzangeres. Zo onder de indruk dat hij haar uitnodigde om naar New York te komen. Waar ze op 3 mei 1956 met niemand minder dan Art Blakey's Jazz Messengers een opnamesessie had. Nou, daar is een plaat van gemaakt natuurlijk. En wij gaan luisteren naar... Rita Rijs met Art Blakey en de Jazz Messengers. En we horen nog Donald Byrd op trompet. Hank Mobley op de Sax, Horace Silver op piano. Doug Watkins op bas. En natuurlijk Art zelf op drums. Van de LP The Cool Voice of Rita Rijs de Standard. I cried for you. truer I cried for you now it's your turn to cry over me was Rita Reis met The Jazz Messengers. I cried for you. Uh, ja, als de tenorsaxofoon... in de uh, limelight staat... dan kan je natuurlijk niet om Scott Hamilton heen. Scott Hamilton, die we heel veel hier... in Zandvoort, in de krocht... hebben zien optreden. Uh, we gaan nu naar hem luisteren... in een opname uh, van een uh, CD... die is genaamd Live in Bern... in Zwitserland. Uh, een opname uit 2017 waar Scott op de Noorsax uh, begeleid wordt... door Tamir Hendelman op Yamaha Keyboards... en Jeff Hamilton, overigens geen familie... dat heb ik nog even opgezocht. Ze heten alle twee, Hamilton maar zijn geen familie van elkaar... op drums van DCD Live in Bern... September in the Rain. Ha ha ha ha. de mooie klanken van Scott Hamilton... begeleid door Pammer Handelman op keyboards... en Jeff Hamilton op uh, drums. Oké, okay, we gaan weer naar wat Nederlands toe. Uh, we gaan luisteren naar Sunny Day. Nou, dat is een tijd geleden... Uh, zij was zeer populair uh, met de Millers vlak na de Tweede Wereldoorlog. Maar ook later heeft ze opname gemaakt. Dit is een opname uit 2001 die ik hier heb klaarstaan. Van uh, haar cd Young at Heart. Waar vocalisten zijn Day begeleid wordt door Ronald Douglas uh, als uh, gastzanger. Ferdinand Povel, daar hebben we hem weer, op de Noorsaks. Frits Landersbergen, wie kent hem niet, Vibrafoon... Rob Agerbeek, piano, Dolf Del Prado, bas en Ben Schreuder op drums. We gaan luisteren naar de standard When You're Smiling. Keep on smiling. Cause when you're smiling. The whole world smiles. when you're smiling when you're smiling the whole world smiles with you when you're laughing when you're laughing the sun comes shining through When you're sighing, you bring on the rain, so stop your crying, be happy again, keep on smiling, cause when you're smiling, the whole world smiles with you. the sun comes shining through but when you're crying you bring on the rain so stop your sighing Smiling, The whole world smiles with you. Sunny day. En op de noor hoorden we Ferdinand Povel. In het eerste uur draaide ik wat uh, van Coleman Hawkins... die uh, Ben Webster tegenkwam. Dat was het uh, nummer You'd Be So Nice To Come Home To. En nu heb ik een uh, LP klaar liggen. Ben Webster meets Oscar Peterson. Nou, dat is duidelijk. Ben Webster tenor. Peterson op piano. Ray Brown op bas uiteraard. En Ed Tikpen, een van Peterson's uh, longtime drummers, uh, is hier ook op de LP-CD aanwezig. Het is een opname uit 1959 oorspronkelijk. En een toepasselijke titel voor vandaag. Het nummer is genaamd Sunday. Keep on smiling. Cause when you're smiling, ja, het gaat keurig uit. Drie, drie minuten over. The whole world smiles when smiles Dat was natuurlijk niet de goede, want ik, die had ik net gedraaid. We moeten hebben. Natuurlijk, Sunday van Oscar Petersen met Ben Webster. Hier komt hij. Dat uh, was Ben Webster, begeleid door Oscar Pietersen. Het is nog twee minuutjes, tweeënhalf minuutjes... voordat uh, de nieuwsberichten weer komen. We zijn dus aan het einde van de uitzending. Uh, ik vond het weer fantastisch om voor u... wat platen bij elkaar te mogen hebben zoeken. Uh, met dit keer als uh, focusinstrument, de tenorsax. We gaan eruit met Francesca Tandoi, piano en vocals... en de Italiaanse tenorsaxofonist. Max Jonata, die we ook hier uit De Krocht kennen. Net zoals Francesca. Frans van Geest op Bas. Goedal Frits Landsbergen op Drums. Het is een live opname in het Walhallen Theater in Rotterdam uit 2018. You're driving me crazy. En graag tot de volgende keer. Balloon. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew that you were the kind who dared me, deserved me when I needed you, yeah. Voor degene die naast jets ook van klassiek houden... vergeet niet om 1 uur in te tunen op NPO 2, net 2 van uw televisie... want daar kunt u dan de Matthäus door Ton Koopman opgenomen in Tivoli in Utrecht. Een spliksplinternieuwe opname-uitvoering van de Matthäus Passion.